Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ook nu nog staan er kilometerslange files op de A50 bij Os. Oorzaak is de gladheid. Volgens de Verkeersinformatiedienst is de weg een ijsspiegel. Dat komt doordat de sneeuw van eerder vanavond is ingereden en vastgevroren. In de richting van Eindhoven stond even na 9 uur zo'n 20 kilometer file... en de andere kant op 12 kilometer. Het aantal nieuwe ebola-besmettingen loopt weer op, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Vooral in Sierra Leone verspreidt het virus zich weer sneller, maar ook in de buurlanden Guinea en Liberia is sprake van een toename. Tot eind januari nam het aantal besmettingen een paar weken gestaag af. Daarmee leek de epidemie op zijn retour. De WHO zegt dat de strijd tegen ebola verder moet worden opgevoerd om te voorkomen dat de situatie over een paar maanden weer uit de hand loopt. Voor de kust van Nigeria is een Griekse olietanker aangevallen door piraten. Ze hebben de kapitein gedood en drie opvarenden in gijzeling genomen. Dat zeggen de Griekse autoriteiten. De tanker lag voor anker bij een olieterminal van Exxon Mobiel. Er waren 23 mensen aan boord van verschillende nationaliteiten. De gedode kapitein was een Griek, net als twee van de drie gegijzelden. Volgens het Griekse ministerie van Zeevaart is de rest van de bemanning in veiligheid. De laatste tijd zijn er steeds vaker piratenaanvallen in de Golf van Guinea. De top van het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras stapt op. De CEO heeft samen met vijf andere directeuren haar functie neergelegd. vanwege omkoopaffaires bij het bedrijf. Medewerkers van het olie- en gasbedrijf zouden de afgelopen jaren smeergeld hebben aangenomen. van toeleveranciers die opdrachten in de wacht wilden slepen. De Braziliaanse overheid heeft een groot onderzoek ingesteld. Het weer. Vanavond en vannacht nog winterse buien. Het gaat vrijwel overal vriezen met minima van min 6. Buien kunnen dus lokaal voor gladheid zorgen. Morgen vooral s ochtends nog een bui. Verder geregeld zon. En het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met, met nu de nacht.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 Not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is fallen behind. I can't see what he is going through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 Hold your breath in. Day, Day or night. night So when you so call you up call that shrink in Beverly, Beverly Hills. Hills You know the you one, the one. Doctor, they'll be alright